Journaal. In het centrum van Amsterdam zijn drie mannen vanuit een raam op de derde verdieping naar beneden gesprongen. Een van hen raakte een toerist die niets vermoedend op het terras zat. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie springers konden tot verbazing van de politie gewoon weglopen, maar zijn later wel aangehouden. Waarom de drie uit het raam sprongen is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet het spaarloon vrijgeeft. Een kamermeerderheid van VVD, PVDA, PVV en CDA vindt dat op die manier de economie kan worden gestimuleerd zonder dat het de overheid geld kost. Het spaarloon is een fiscaal gunstige regeling voor werknemers waarbij spaartegoed wordt opgebouwd. Normaal komt het geld pas na vier jaar vrij, maar de Kamer wil die termijn nu dus schrappen minister De Jager vindt het een sympathiek idee, maar volgens hem zitten er wel haken en ogen aan. Zo kan de maatregel in korte tijd veel geld aan de banken onttrekken. Binnen twee weken komt hij met een definitieve reactie. Een taxichauffeur van Connection is ontslagen omdat hij gisteren een verstandelijk gehandicapt meisje in zijn busje in Utrecht was vergeten. Ze zat drie uur lang in een snikhete taxibusje. Het meisje van 16 had naar school gebracht moeten worden. De chauffeur voelde zich tijdens de rit niet lekker. Hij reed naar huis en ging daar op de bank liggen. Pas na een paar uur realiseerde hij zich dat er nog een passagier in zijn busje zat. Met het verstandelijk gehandicapte meisje gaat het redelijk goed. Volgens Connection heeft de chauffeur er begrip voor dat hij is ontslagen. Het weer. Vanavond blijft het met 20 tot 25 graden nog lang warm. Verder een zwoele nacht met plaatselijk wat nevel. Overdag vrij zonnig en 30 tot 36 graden. Later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui.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 En er al. Ha, ha, ha, ha. Die, die plaat die houdt ook uh, zomaar in één keer op en dan begint hij weer opnieuw. Maar dat komt omdat we hem uh, op uh, iets van ome Bill aan het afspelen zijn. En als ik uh, zeg van ome Bill, dan weet iedereen waar ik het over heb. Bill Gates, inderdaad. Die uh, oh. goedenavond ook, heren. Hi. Michiel en Tom, ze zijn er nog Hello. steeds. Uh, yeah. We hadden dus uh, in het uh, voorgaande uur hadden we al uh, een beetje wat met wat harde herrie afgesloten. Uh, moet ik er even bij pakken wat het ook alweer uh, was. Uh, Ramstein. Nou, Ramstein was, uh, was één, ja. And en Wednesday uh, 14. Precies, dat was die andere. En and Wannabe van onszelf. En Wannabe van jullie zelf. Uh, het was het harde blokje, Tom. Want ja, het kwam uit jouw straatje. Ja, even heerlijke muziek is er tussendoor. Is dit ook uh, regulier wat jij opzet of niet? Ja, maar meestal wat harder. Ja. Ah, het is in ieder geval uh, het is een duidelijke, duidelijke <laughs> smaak. Voor de mensen thuis die denken van... Uh, ja, maar wat had je nou aan het begin van deze eerste twee... Uh, he, uh, van dit uur uh, gedraaid. Deze, die eerste twee. Nou, ik zal het uh, meteen zeggen. Gangster, dat was de eerste. Dat was uh, No Disguise. Uh, zoals gezegd. Daan van Putten en uh, consorten. Dan heb ik het ook, uh, overges, ook over vrouwen van S. Max Westendorp, Alex van Damme uh, Raymond. En dan moet ik even... Het woesje erbij pakken. Want zijn naam ben ik... Dat is de drummer trouwens. Uh, Raymond Hubert. En niet te vergeten... Uh, Daan zelf. Uh, dan heb ik ze wel... Alex van Damme. Dan heb ik ze allemaal genoemd. Dat waren de vijf van Gangsters. Ze hebben meegedaan in de... In de voorronde van de Rob Akta. Wordt zelfs ook in de finale gestaan. Maar helaas kwamen ze met lege handen te staan. En helaas. daarachter uh, hoorde je AlphaBox. Box. Uh, dat is een, een nieuwe groep. Of uh, al een tijdje bezig. Moet ik bij zeggen. De uh, Mercinders Shell. Uh, nou heb ik me laten vertellen dat Bas Leijen, de, de man van We Cook We Fire, daar ook weer iets mee te maken heeft. weet ik niet helemaal zeker. Ik uh, ga dat nog eens even, even na, want als ik hier uh, nu dingen in de lucht uh, loop te vertellen... hou maar op. <laughs> maar Alphenbox, dat zegt jullie wel wat, hè? Geloof ik, toch? Uh, ja, die hebben een paar weken geleden, of een paar maanden geleden alweer... Uh, ...bij de release van de Flinty Splits Day in in Ja. ...hebben die uh, gespeeld. Het was uh, Luilakfest. Ja. En speelden de bands van, uh, van 9 uur s'avonds tot uh, 4 uur s'nachts. speelden die... En al die bands die op die cd staan, die hebben allemaal opgetreden die avond. Ja, het, uh, het, het, het leeft wel. Behoorlijk heb ik het idee in, uh, in Haarlem. Hè? Haarlem leeft. Ja, nou ja, goed. Uh, als ik dan ook uh, een, uh, nou ja, een halve week terug lees ik in het, uh, het Haarlems Dagblad... dat ook de opleiding van het conservatorium verplaatst wordt van Alkmaar naar uh, Haarlem toe... Dan, ah, shit, uh, concurrentie. Ja, Nou ja, goed... Uh, wees blij, denk ik dan. Meer uh, muziek in de stad. Meer muziek in de stad. <laughs> ja, jij ziet het uh, wel de positieve kant uh, van de zaak. Ja, hey. ik vind het wel fijn, muziek. Ja. ja. Uh, vind je ook dat Haarlem een beetje uh, popstad is? Er wordt wel wat over gezegd. Daarover. Popstad. Nou, we hebben gewoon goede. Uh, ja, er komen veel goede dingen uit daar in ieder geval. Ja. De ja. Sheer bijvoorbeeld, hè? Om maar bijvoorbeeld. Een Chef special. Chef special, ja. Uh, je had vroeger had je ook nog, een tijdje terug, Silkstone. Ook, ook een band uithalen. Chief Special komt inderdaad ook uithalen. De Space Marines. Die hm. kan ik even wat minder. Die zijn al wat ouder. Ja, oké. Okay. En dan hebben we ook nog uh, de, de Bouncers. Ja! ja, ja, ja. Kijk. Uh, dat zijn ook... Uh, en, en niet te vergeten... Kotscha! Kotcha, gotcha. tuurlijk. Komt Gotja uit Haarlem? Uh, wat zeg je? Komt Gotja uit Haarlem? Gotja komt uit Haarlem, oorspronkelijk. Ja, dat wist je niet, hè? Nee. maar ze, komen, ze hebben een oorsprong. Hebben ze, echt in Haarlem hebben ze, zijn ze begonnen. Dus, uh, okay. En dan is er nog een band. En dat is een band uh, van mijn grote vriend Pepe Fiesje. Maar dat is uh, begin jaren tachtig, halverwege jaren tachtig. En dan ben ik alleen even die naam van die band uh, kwijt. Uh, <laughs> Beat Cream. Ik weet het weer. Dat was ook zo'n illustre punkband. Ah, dat <laughs> moet toch wel een beetje, een beetje voor jou bekend in de oren klinken, dat, Tom? Die, want Die band niet, maar P.P.V. Fisher ken ik wel. Nou, P.P. Fisher is uh, de speaker bij uh, patronaten. Dus die uh, deed, die, die deed uh, zeg maar, uh, de afgelopen keer de presentatie bij de voorrondes. Hij deed toevallig ook de presentatie bij de poppress die ik voor mijn stage heb georganiseerd. Dat zou, dat zou heel goed kunnen dat weet ik niet. Uh, dat weet ik niet. Maar hij, uh, ja, hij is nu uh, toch wel... Uh, ze, kijk, je begint uh, ergens met Punk. En je stopt ergens bij jazz. En dat ah. doen ze dus nu, deze hm. jongens. Dus, uh, dan weten jullie <laughs> wat het voorland is. Uh, ja, die weten wij geneigd. Ja, dat weten jullie dus dan nu in ieder geval. Jazz, okay. uh, maar uh, punkrock, is dat uh, ook meteen... Ik kijk even naar jou, Michiel. Is oh. dat ook meteen uh, het eerste waar, waar jullie uh, mee aan begonnen zijn? Dat, uh. dat genre, om maar maar uh, gewoon netjes uit te drukken. Ja, ja, denk het wel. We ja? zijn begonnen met de Ramones, met Blitzkrieg Bob, zoals elke andere beginnende band. Ja, en gewoon omdat het makkelijk was of niet? Of lekker in het geworden? Ja, nee, ja. het was gewoon heel makkelijk inderdaad. Ja. Ja? Drie akkoorden en beuken maar. Precies. Ja. Uh, dat, dat, dat is de eenvoud eigenlijk. Ja. Ja? Uh, uh, moet, moet muziek ook eenvoudig zijn dan? Het do hoeft niet moeilijk te zijn, dat is het. Het kan. Het uh, is niet gemakkelijk, maar het wordt wel steeds makkelijker. Hm. Kan ik het ook zo zeggen? Nou... Een licht eraan waar je naar kijkt. Hè. Ja, oké. Okay, nou goed, maar voor. Die... Nou, oké. Okay. Nou ja. goed, dan kunnen we nog een uur over discussiëren uh, voeren, maar goed. Ik heb nog iets uh, voor jullie klaarstaan. Um, ja. Uh, chewing. On tinfoil. On tinfoil. Vertel. Ja, Tom, vertel. Hoe is dat nummer uh, uit uh, jullie brein ontsproten? Het is opnieuw een nummer geschreven door onze vorige zanger. Hoe heet die man eigenlijk? Marnix. Marnix, Marnix. La Gro. Je woont in Groningen. Groningen? Hij woont in Groningen, ja. Dus hij hoort het natuurlijk niet. Nee. Ja, Tenzij hij op het wereldwijde web uh, zit te luisteren. Dat is ja, weet nooit. Dan weet je het nooit. Maar uh, wel, wat, wat voor uh, invloed heeft hij gehad? En ook over de nalatenschap van, uh, van deze band? Hij uh, was heel goed in gitaarspelen. Ja, hij heeft we... uh, mij heel veel geleerd op gitaar. Hij was eigenlijk de enige man met mijn talent. Ja? Nou, naast de drummer. Want die is eigenlijk ook steen goed. Ja. Um, hij kon ook uh, teksten schrijven en hij heeft nog uh, twee nummers toen hij met ons in de band zat geschreven. Yeah. En uh, die mochten we houden toen hij eruit ging. Oh, dat is toch wel erg Symp Een sy sy sympathiek uh, gebaar. Maar Precies. zijn jullie er zelf dan ook nog even, even goed nog, uh, bedreven in om toch nummers te maken, wow. zelf uh, nummers te maken? Ja, ja. Alle ja. andere nummers komen van ons af. Oké, okay, dus, uh, dus er zijn twee nummers op deze CD ja. die van Marnix afkomstig zijn. Ja. Ja. Uh, ja. Hebben jullie nog even goed nog contact met hem of niet meer? Nou ah, ja, hij was een uh, paar weken geleden nog bij een optreden van ons. Ja. Uh, 30 april speelden we in het patronaat. In het café dat wel. Ja. Maar daar was hij bij. Gewoon lekker uh, in het publiek gaan schrijven. Oh, dus. Uh, het lijkt me toch wel een vreemde gewaarwording van, nou ja. van iemand die in die band heeft gezeten en dan nu in de zaal staat dat is ja. wel vreemd maar ah, dan... ja, hij, was gewoon, hij ging studeren in Groningen dus hij kon gewoon niet meer in Haarlem in de band zitten ja. Dat was gewoon te moeilijk dus toen heeft hij gewoon besloten om eruit te gaan Ja, is dat, ja dat is natuurlijk wel een goed overleg gegaan ja. Ja. jammer dat hij weg is ja. ja maar het geeft ons wel weer een hoop vrijheid om gewoon weer zelf onze ding te proberen drukte hij een stempel bijvoorbeeld op, je, op de band of niet um, ja wel redelijk hij had echt een uh, gitaarspel. Hij had heel veel jaar gitaarles gehad. Hij had, wist echt een heleboel over alles. We konden ook altijd bij hem terecht als we vragen hadden. Ja. Nu nog steeds trouwens. Maar we weten steeds meer zelf. Ah, dus het is een beetje een soort van... Uh, Godfather is het eigenlijk. Hij ja, ja. ja. ja. ons, ons een beetje een boost te geven. Ja. En toen weer vrijgelaten in de carrière. Ja, uh, want want uh, even voor alle de duidelijkheid. Uh, jullie lijken me nog geen twintig jaar. <laughs> Die krijgen we dat vaker. Dus nou, allebei 22. 22. Ja. Uh, en uh, de, de, de, de drummer, Tim, die er nu niet bij is. Die is uh, zondagjarig geweest. Die is ook nu 22. Dus uh, jullie zijn twintigers. Ja. En uh, uh, Marnix? 19? 1920 Ja, is hij was jong. Is, is hij nog jong? Ja, ja, hij is jong. Hij ziet er ouder heeft uit. Hij, maar... Heeft, maar... Hij, heeft, ja. heeft hij dan dusdanig muzikaal talent uh, dat hij jullie zo ver op, ja. uh, op weg heeft geholpen? Ja, dan? hij speelt uh, nu in een jazzbandje. en yeah. uh, weer met de jazz. Ja. Oh, nee, een bluesband was het, hè? Ja. Dat is een bluesband. En daar treedt hij mee op in uh, Groningen en laatst nog in Amsterdam. Ja. Dus uh, hij wel kan wel Het is wel een muzikale duizendpoot als ik het uh, zo hoor. Ja. Hij kan wel wat. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Uh, dat was uh, even de doopstel van Marnix Lagro in, uh, in Vogelvlucht. Woot tegenwoordig in Groningen. <laughs> Dit zal die leuk vinden. Wat zeg je? Dit zou die leuk vinden. Ja, nou, ja, goed. Uh, het uh, valt je is na te vragen. Na te vragen. Dus... Uh, ik kan het uh, terugluisteren. Uh, chewing. En uh, dan ook weer? On tinfoil. Antinfoil. Ja. tinfoil. Um, nou, zullen we maar even <lacht> naar luisteren dan. Gezellig. Doe dat. I'm to it, rough and moral. So yeah, I've lost trails through my toes. I'm not far from paralysis, I can't take it much longer, it's like I'm to it, Table, the sun will shine and bright. With the dead, they don't like carrots and they don't like bread. Eating muffins with the dead. High on protein, also high on fat. Eating muffins with the dead. They don't like. Carrots. En dat was Fabiana Dammers, inderdaad, uh, de dame die wij hier in maart in uh, de studio hadden met één akoestisch gitaar en dat uh, klinkt niet uh, erg uh, door, zeker weten we niet, uh, het was wel een heel uh, mooi plaatje daar hier achter op de bank, gewoon met een simpel gitaar en, uh, en dan maar gewoon spelen. En Volgens mij heeft Fabiana Thomas gewoon het hele album toen. Marcus, volgens mij was dat ook zo. Hè? Volgens mij het hele album gewoon heeft ze daar gewoon letterlijk uh, gewoon zitten spelen. Wij hebben gewoon die opnames, die, die hebben we. Uh, alleen wanneer we ze weer kunnen gaan maken, dat. dan uh, moet Marcus weer gewoon weer aankijken. Wanneer gaat dat uh, gebeuren? Ja, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Kan ik uh, steekpeningen steekpenningen ervoor gaan hier tellen? Of. Uh, kan ik het proces enigszins uh, versnellen hier, hierdoor? Dat we, dat, dat we die opnames ook uh, hier binnenkort uh, hebben, of niet? Uh, uh, ja? Ik hoop het. hoop het. Goed. <laughs> Marcus uh, goed. is uh, weer weggedoken. Maar goed, hij is uh, een van de belangrijkste mensen hier als het gaat op ICT-gebied. Want uh, waarvoor moeten we die site uh, zo goed uh, in de lucht houden? Nou, daar is hij verantwoordelijk voor. Zo so, so heeft iedereen gewoon zijn eigen, uh, eigen ding hier binnen dit, uh, binnen dit programma. En uh, nu is hij ook gewoon weer driftig aan het werk. Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ah, dat was Marcus. Uh, we zullen verder uh, niet, <laughs> niet meer verder. MacGyver wordt hij ook door, uh, door een <laughs> helft mensen hier genoemd. Maar goed. Uh, als je, alleen als je al naar bepaalde dingen kijkt, dan zie je het ook gebeuren dat het ook verandert. Dus uh, daar is hij goed in. Dus ik uh, <laughs> wil niks zeggen, maar goed. Uh, nou ja, uh, we hebben er alweer een paar gehad. Uh, we begonnen dit uh, blokje met uh, een nummer van Wat? toch? Ja. Uh, Chewing, Chewing on, the, on the tinfoil. Yes. Een uh, tinfoil moet ik uh, zeggen. Daarachter uh, de dames en heren van Spoonlifts Moon. Die had ik ook uh, gezien. En uh, Marcus en Benno ook uiteraard bij de voorronde. De laatste voorronde van de Rob Akda wordt, De vierde was dat. Daar uh, kwamen zij in actie. Uh, leuke band trouwens. Um, ja, ik, uh, dit was ook wel een heel apart nummer. Uh, jullie hebben ze ook uh, gezien. Want uh, Spoonliss Moon, dat, uh, dat, dat, dat is een heel aparte band. Ja, dat kan je wel stellen, ja. ja. Uh, wat, uh, wat voor indruk maken ze op jullie? Uh, toen ik ze het eerst zag, toen hadden ze gewoon... Uh... Ja, het is uh, een vol podium, dat ten eerste. Mm -hmm. Met een accordeon en uh, viool. Ja. <coughs> en uh, ja, wat kan ik nog meer over zeggen? Het is gewoon hele aparte muziek, maar het is ergens wel heel fijn. Mm, dus dus uh, het, het, het, het, uh, het, het maakt wel wat, uh, wat, wat, wat, wat in jullie los? Ja, nou ja, ergens. Ik weet niet of wij ooit zulke muziek kunnen maken. Maar ik uh, ja. weet ook niet of ik daar de behoefte aan heb. Maar het is wel leuk om te uh, horen hoe andere mensen dat doen. Ja, en hoe andere mensen daar uh, tegenaan uh, kijken. Precies. Uh, duidelijk. Uh, dan even wat, uh, nou ja, jullie eigen werk dat, uh, dat, had ook al, dat hadden we al gehoord. Hè. Uh, van Marnix uh, was dat uh, af afkomstig. Uh, dat nummer wat we gedraaid hebben. Uh, daar, daarna hadden we als laatste van dit blokje hadden we Fabiana Dammers. Kennen jullie er? Nee, sorry. Ja, niet niet, niet van gehoord. Van gehoord, gehoord maar... Sorry. Wat verdorie gewoon de grote prijs van Nederland van 2008 uh, gewonnen. Sears songwriters. Ja, Jongens, sorry. kom op wel even wat aan jullie werk doen. Hè. Dus, ik heb er nooit van gehoord. Nooit ik heb er wel van enorm gehoord. van genoten. Ja, uh, ze wordt uh, door Menno hier omschreven als de vrouwelijke variant van Damien Rice. Nou, uh, dan, uh, dan, dan heb je toch wel een aardig compliment te pakken. En er was er zelfs nog een die ik sprak ergens. Die zei, god kopen, wat heb je nou eens een keer gedraaid? Dat leek wel Joni Mitchell. Zo. Zo, dat uh, zal helemaal gezegd worden. Dus, uh, die, die, dat heb ik niet verzonnen, maar dat is iemand anders uh, geweest uh, die, dat, uh, die ik hier een keer te gast heb uh, gehad. Dus ja, uh, dit komt er dus aan. En wanneer het uh, door gaat breken, dat, uh, dat weten we niet. Maar uh, het gaat eraan komen. Wat, uh, wat, wat, wat, wat is dat, Marcus? Iets met een Fufuzela. Een Ah, fu oh, fu iets met een Fufuzele. Ja, ja, ja. Ja, er ja, was een een of een een ander nieuwtje wat, wat, wat, wat, wat Marcus... Uh, la, laat het ook even aan mij zien, want dan kan ik even dit wereldschokkende... Ja, e is even. De is. Nou, dit is, dit is, dat is zeker geen Fufuzele, het is uh, gewoon een, uh, iemand op een uh, akoestische gitaar. Ja, ja. Nou, dat laat, dat, daar hebben we het nu net over. Dat, dat is Fabian en Dammers. Hoe ben jij aan dat fotootje gekomen dan? Google. Google. Oh, oh je beste ja, vriend. Ja, ja. Ja, MacGyver, hè? Dus, uh, <laughs> dus, uh, du uh, duidelijker kan het niet. Ik heb trouwens, heren, ik heb iets over... Uh, dat komt bij jou uit je vakje vandaan. Uh, ik, ik, ik, ik draai wat om. Slash Snake Pit. Uh, ja. Velvet... Revolver. Ik, ik, denk, ik ben geneigd om iets van Velvet Revolver te gaan draaien. Ja, is dat zo? Ja. Wat moet je vooral doen. Ja. Uh... Nou, zit uh. ik even... Het is een dubbelaar. Oh, welke CD heb je? Uh, de CD de heet... Dat voor kan maar zien. Oh, dat is Libertad. Libertad. Ja. Nou, uh... Uh. noem maar eens, noem maar eens een dwarsstraat. Moet ik CD 1 of moet ik CD 2 hebben? Maar volgens mij is CD 1 audio en de andere is iets met video. Ja, dat is uh, de enthousiëste uh, ding. Ja, de enhanced uh, De cd. enhanced CD. Ja, dat is nu niet de, deze. Dit is volgens mij de goede. Je zult het gauw genoeg merken natuurlijk. Ja, precies. Uh, als hij me eruit uh, spuugt, dan, uh, dan weet, weet ik het wel. Welke track uh, zou ik dan moeten draaien? Van, uh... Want ik, ik, ik ken Velvet Revolver overigens wel hoor. Dus... Uh... Zo gaat het dan hier tijdens de uitzending. Een microfoon in de ene hand en het cd in de andere hand. Oh, nummer vier. She builds quick machines. Ja, dan moet ik toch eventjes het andere cd hebben. Toch want dat wel. geeft een, oh. een, een T.O.C. error. Kun je ook Top. nagaan wat er hier allemaal gebeurt in zo'n studio. Ja, joh, het is gezellig hier. Ja, daarom. Als Ga ik, maar weer, even, ga ik weer terug. Nummer vier, hè, zei ja, je toch? Ja, nummer vier. Uh, heb ik, heb ik, ja, natuurlijk. Slash uh, zit daar natuurlijk in, maar er zit nog meer in, in Velvet Revolver. Weet jij ook uh, welk? Volgens mij zat die gozer van. Uh, uh, Stone Temple. Stone, Pilots. Ja, precies. Scott, uh, Scott Wieland Wyland, ja. zat erin. En zat. nog. en, en nog, ja. Hij uh, ja, de... zat. Je zegt het goed, ja. <laughs> ja, hij is uh... er er en, en er zat er nog één volgens mij van Guns N' Roses. Uh, uh, Slash Duff. zat erin. Duff, Duff en Sandrin. de drummer van Guns N' Roses. Dan is het een soort uh, halve uh, Ja, het is Guns net Guns N' Roses. Roses, alleen net ietsjes anders. Net geen Guns N' Roses. Net geen Guns N' Roses. Oh, ik, heb wel, ik heb wel iets uh, van Guns N' Roses bij me, maar goed. Uh, dit is het nummer wat je hebt uitgekozen uh, van Velvet Revolver. Was dat van Guns N' Roses en daarvoor natuurlijk uh, Velvet uh, Revolver. Met Michiel. She builds quick machines. She builds quick machines. Heerlijk, uh, en, ja, dan zie je dat Velvet uh, Revolver toch net dat kleine beetje vingerspitsige uh, gevoel heeft. Dat uh, van Guns N' Roses was iets uh, rauwer en uh, ongepolijster En dat van Velvet Toen Revolver... Toen waren ze dat... nog jong. Ja, Oké, okay, maar goed. Uh, slash uh, weet wel waar hij mee bezig is. Uh, daarvoor heeft hij ook heel veel uh, uh, fans achter zich. Uh, ben jij een fan van hem, uh, Tom, of niet? Ik vind het wel leuk. Ja, ben uh, twee keer naar Velvete Revolver geweest. Ja. ja. Goed, uh, goed uh, om daar te zijn bij zo'n optreden van Velvete Revolver. Geweldig om daar te zijn. Heerlijke sfeeringer, heerlijk spel van iedereen. De zanger tenminste. Scott Wyland had echt een geweldige podiumpresentatie. Ja. Als, als, hij, als hij dingen laat uh, staan, dan, dan is het goed. Ja. Want uh, hij, hij wil nog wel eens een beetje ja. aan uh, wat dingetjes zitten. En uh, dan, dan is hij niet uh, een van de gemakkelijkste personen. Als hij ik. meer of meer nuchter is, ja. is het een geweldige podium. Maar. Ja, oké. Okay. Uh, uh, nou, hoe heb jij dat uh, beleefd, dat uh, Velvet Revolver verhaal? Velvet uh, Revolver, ja, ik vond het leuk. Ja, ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Ja, ik vond het enorm leuk om Slash te zien, want dat vind ik toch persoonlijk wel... Is het een engel. held van jou, of niet? Ja, maar voor wie niet eigenlijk ah, Ja, Goed, als je een uh, gitaarspeler bent, dan uh, zou ik op zijn minst verwachten dat je ook... Zeg maar een paar een, zeg maar een jaren terug dat je zo'n hele grote foto ergens uh, op een uh, jongenskamer hebt staan. Of uh, zie ik dat niet? Uh, uh, nou, ik een eh, klein een postertje. Een klein uh, postertje ergens. Ergens op mijn kamer uh -huh. heb ik hangen. Uh -huh. En uh, van de, een paar weken geleden ben ik naar zijn uh, solo project geweest in de Paradiso. En dat ja, was, dat, uh, dat, heb, dat heb ik gehoord, ja. Uh, ik ken weer dan ook een drummer van een coverband, die uh, is ook helemaal uh, uh, van de uh, Slash. Ja, het is echt geweldig was dat. Met uh, Miles Kennedy op uh, zo'n... Ja, ja, dat heb ik gehoord, ja. Echt uh, geweldig, ook hoe die Miles Kennedy de Guns N' Roses nummers uh, vertolkt, echt prachtig. Dat, dan kan Slash eindelijk zijn eigen interpretatie aan die nummers uh, geven. Ah, uh, nee, nou, hij speelt gewoon de Guns N' Roses nummers zoals ze uh, gespeeld waren. Maar ja. hij, hij heeft dus een hoop uh, gastzangers en zangeressen gehad... Ja. die uh, nummers hebben ingezongen die hij heeft geschreven. En mm. dat heeft hij allemaal op een cd'tje gegooid. Het, uh, het maakt het in ieder geval uh, heel erg leuk. Het is ja, dat... heel leuk. Heel leuk om erbij te zijn. Ga ik weer terug naar Tom. Uh, Hallo. Ja, uh, want uh, ik heb hier iets uh, hier uit jouw platenvakje... The Best of the Vines. Ja, dat is een uh, wat rustigere bandje. Oh ja? Het is een ja, bijna poppunk uit Australië. Ja? Met een wel heel aparte zanger. Ja. Uh, ben, je er, uh, ben je er gewoon op internet op gestuit? Ja, op YouTube een keertje langs En ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Uh, uh, gewoon meteen ook besteld zo'n uh, cd of niet? Ja. Uh. besteld en uh, uh, uh, Invloed op... Datgene wat jullie doen of niet? Het lijkt er een beetje. Nou, het lijkt er niet heel veel op, maar. een beetje in hetzelfde straatje. Ja. Oh, Oké. Okay. Zullen we even luisteren? Laten uh, we dat doen. doen. Dat nummer dat heet? Get Free. In real life, you can't expect a mic check Every time you might get a feeling that you like that Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends high, smile, relax Been checking out my downside for quite a while now Shake your hands put my shadow side, that's alright Gotta see every little bit of me Feeling the ability of willingly Spitting it till infinity, shit, take a ups Big ass downs, gotta keep your head cool Just to figure it out, take a step to the left If that shit don't work out, back to the right Might work out fine, might wipe away that frown For just a little while, might write a song somehow You can sing and I need y'all uh, to help me out. I'm too far gone, I'm too far out. Said I'm too far gone for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 Chef breaks a leg again No one on the first row Aiming to be catching In my knee, yeah They help me out I'm too far gone Too far out Said I'm too far gone For now I hear my shadow calling Too far gone For now I'm feeling creeping on me Too far gone For now I keep on falling down Too far gone For now Yeah I'm getting smaller As I'm looking around Getting smaller As I'm looking around I'm getting taller As I'm looking around I'm dat waren ze, de Chef Special. Met daarvoor nog een nummer van Wat met Lies. En daarvoor hadden we een Australische band. Tom, jij weet het nog vast wel welke dat was? De Vines met Get Free. The Vines met Get Free. Heren, ik uh, dank jullie voor jullie komst uh, naar, uh, naar deze studio. Dat was al heel erg was, lekker weer. Dat is echt heerlijk. Ja. Fijn om hier te zijn. Nou goed, uh, er zal uh, ongetwijfeld nog wel eens een keer een vervolg aankomen. Ja, ik hoop uh, ah, het. Ik, ik dank jullie uh, hartelijk. Misschien uh, richting November, dan hebben we hele speciale dingen aankomend. Dus. We horen het graag. Ja. We horen het graag. Goed, uh, dit was uh, de Alternative FM van, uh, van donderdag 1 juli. We hebben er nog eentje klaarstaan. Uh, dat is een uh, nummer die uh, we hier ook al eens uh, eerder hebben gedraaid. Uh, het was een tijdje zo dat uh, deze groep uh, eerlijk gezegd van... Ja, uh, die groep bestond het nou wel, bestond het nou niet. We had ook met Wes Borland uh, te maken. Want ja, uh, hij had een beetje wat woorden met Fred Durst... En Fred Durst, ja. Dan weten we meteen wel over wie we het hebben. Dan hebben we het over Lim Biscuit. Tot aan het nieuws van 10 uur. Hier zijn ze met hot de hotdog. En de hotdog flavored water. Bring it